In heel Nederland is vannacht de verkoop begonnen... van de computergame Call of Duty Modern Warfare 2. In totaal openden 124 winkels hun deuren. Bij Mediamarkt in Rotterdam kwamen meer dan 1500 kopers op dagen. Ook in onder meer Groot-Brittannië... is de verkoop van het vechtspel vannacht begonnen. Gamemaker Activision Blizzard verwacht alle records te breken. Dat zou onder meer betekenen dat de eerste week in de Benelux... meer dan 110.000 games worden verkocht. De politiek is bezorgd over het extreme geweld dat in een van de levels voorkomt. Daarin maakt de speler deel uit van een groep terroristen die op een vliegveld burgers onder vuur neemt. Het CDA wil bekijken of het spel verboden kan worden. De Nederlandse netbeheerder Tennet neemt in Duitsland het hoogspanningsnet van energieconcern E.ON over. Dat schrijven internationale persbureaus en Duitse media. Tennet zou voor ruim een miljard euro 40% van het Duitse hoogspanningsnet in handen krijgen. Het gaat om ruim 10.000 kilometer, meer dan vier keer zoveel als Tennet nu zelf heeft. Het bestuur en de raad van commissarissen van E.ON zou akkoord zijn. Vandaag heeft E.ON in Düsseldorf een persconferentie. De Europese Commissie wilde dat E.ON zijn netwerk verkocht. Mogelijk kan de Nederlandse consument profiteren van de lage energie- en transportkosten in Duitsland. Drie organisaties roepen het Nederlandse kabinet op om het gesprek aan te gaan met Hamas. Ze zeggen dat het conflict tussen Israël en de Palestijnen alleen kan worden opgelost als met alle partijen wordt gesproken. Dus ook met de radicale beweging Hamas die het in de Gaza-strook voor het zeggen heeft. De oproep staat vandaag in een grote advertentie in NRC Handelsblad. En is een initiatief van een ander Joods geluid, het Nederlands Instituut Palestina-Israël en Gate48, het platform voor kritische Israëli's in Nederland.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 If it's raining, it's raining Tears from my eyes See It knows it is and always will be one of the things that life just won't. Do.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 Check up.